Dus je brengt hem niet terug? Nee, breng hem niet terug. Dat ik zo'n man getrouwd heb. Dat ik, dat ik met zo'n patser ben getrouwd die een roeimachine koopt... omdat die ochtendrimmers dik niet goed genoeg vindt. Wil je een borrel? Nee. Als jij die roeimachine niet wil terugbrengen, dan wil ik geen borrel. Dan neem ik alleen een borrel. Een roeimachine...